Start. maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NOS 3. Het is voor Rijkswaterstaat nog één groot raadsel wat er aan de hand is met de A7 tussen Sneek en Jaarum. Daar komt het asfalt centimeters omhoog. De belangrijke verkeersader in het noorden van het land is al de hele dag afgesloten voor verkeer. Deze aannemer vertelt hoe ze te werk gaan. Toen is de big bags geopend, we hebben in de tunnel, ja, in de tunnelbak geopend om ze vollemaal uit te te Duizend dikke zandzakken zijn er dus gelegd om te voorkomen dat het asfalt nog verder omhoog komt. Mensen moeten nu omrijden bij sneek en jouw en dat zorgt voor veel verkeersoverlast in de omliggende Friese dorpen. Volgens Rijkswaterstaat gaat de herstelklus nog wel even duren. Karel van Eert, de oprichter van supermarktketen Jumbo, is overleden. Dat maakt zijn familie bekend. Van Eert werd 84 en hij was al langer ziek. Toch bleef hij zich tot op het laatste moment bemoeien met de supermarktketen. Karel van Eert kwam uit een handelaarsfamilie en onder zijn groeide Jumbo uit tot de twee na grootste supermarktketen van Nederland. In vier loodsen in Zevenbergen in Brabant woedt op dit moment een grote brand. De brandweer is er met veel wagens naartoe. Omwonenden moeten de ramen en deuren dicht houden om rookoverlast te voorkomen, zegt de brandweer. En in de gemeente Zaanstad in Noord-Holland wordt zwerfafval voortaan opgevreten door de Waste Shark. Dat is een drone die het afval automatisch uit de grachten vist. Vandaag werd hij gepresenteerd en de lokale afvalchef is er blij mee, zegt hij tegen NH Nieuws. Afrein ah, nou hadden we een schep die uh, drie tot vier meter was. Ja, dan kon je natuurlijk niet overal bij. En nu kun je natuurlijk overal uh, eigenlijk wel bij. Maar wordt het straks niet vechten om die drone stick dan bij de afvaldienst? Nou, ik laat die mannen eerst wel uh, proberen. En dan, uh, daarna ga ik wel. Maar het lijkt me wel leuk om met, met dat ding inderdaad uh, te varen in de gracht. De afvaldrone krijgt de naam Vulvreter, En die naam is gekozen uit 130 inzendingen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 be on my way. Somehow hebben we het toch weer even een beetje eruit uh, gehaald, deze van de Gumbo Kings. Uh, eerder dit jaar hadden ze uh, onder andere dit uh, nummer uitgebracht. The Changes Somehow, welkom bij deze alternative van 15 december. We hebben nog uh, ruim anderhalve week voordat we de, de kerst uh, gaan beleven. En daar is ook deze uitzending een beetje na, want uh, we hebben wat kerstsingles sinds vorige week al wat laten horen van Nederlandse bonum. En dat zal... Vandaag komen ze ook weer alle vier gewoon voorbij. Want ja, ze hebben ze niet uh, voor niks uh, gemaakt, die uh, mensen. Uh, bijvoorbeeld die van Sofie Janna bijvoorbeeld. Of die van Rose Spearman samen met uh, Blair Jones. Alleen Blair Jones komt niet echt uit Nederland, maar Rose Spearman wel. Um, Rona Rode, die ga je zo dadelijk horen. En Nolens die zit daar weer vlak achter. Dus dat uh, sowieso. Uh, en in dit eerste uur gaan we praten met Emma Aai. En daar... Staat eigenlijk haar echte naam voor Immerseel. En ze komt hier ook daadwerkelijk uit de buurt. Want ze komt uit Overveen. En dat is uh, wat uh, naast Zandvoort ligt. Uh, die single uh, die komt morgen. Uh, nou, morgen, zaterdag komt die uit. Maar we hebben het uh, genoegen dat we daar iets al over kunnen vertellen. Uh, straks uh, rond half acht. Het merendeel van dit uh, programma bestaat uh, eigenlijk uh, in het teken van het optreden van Tobias Bader. Die had. Uh, een aantal weken terug uh, had ik hem in één keer gehoord... weer bij collega um, van een radioomroep. Radio Woerden. Daar hebben ze podium 107.1. Of 107.1, hoe je het moet noemen wilt. En Maarten Verduin, want die presenteert dat programma... doet hij samen met een batterij aan mensen. Want hij doet het niet alleen. Het is echt een programma waar heel veel productiewerk in zit. Want ja, als je gewoon ook mensen moet op laten treden... dan heb je daar ook mensen voor nodig. En daar was die Tobias Bader ook te gast. Samen met Malou Vries. Dat vond trouwens wel een hele mooie uitzending eerlijk gezegd. En het was meteen ook aanleiding om eens even weer met Tobias bij te gaan praten. En die zei van... Nou, ik heb misschien nog wel een gaatje eigenlijk. Dus, dus dat is de reden waarom die vanavond dan uh, toch nog langskomt. Uh, het is uh, nog de aftrap van nog twee optredens. Deze maand nog twee live uh, optredens. 22 december, dat wordt echt uh, feest. Want dan komt Low Addicts uh, voorbij. En ze waren al eerder bij de collega's van de Sound of Harlem al aan het horen. En... Pien, die uh, komt ook op 29 december en zij zal dan uh, wat materiaal laten horen van haar eerste EP. Dat uh, uh, zeggende gaan we gewoon nu over tot het uh, draaien van die eerste twee kerstsingels die ik al genoemd had. En uh, dit is de eerste. Jazz, yes, eigenlijk een beetje Brass en Big Brass bandachtig. achter Rode. Rona Rode. I Christmas. Voor hoorde je Newland met uh, It's Almost Christmas. Um, ik ga even nog uh, naar een paar weken terug... Uh, waarbij op een gegeven moment het verhaal over Horsten nog een keer verteld werd. Want uh, Rob van Horsten is niet zo lang geleden overleden aan de gevolgen van de ALS. En op het moment dat hij dat wist... want hij uh, is pianist en muzikant... Uh, hebben ze op een gegeven moment besloten om een nummer op te nemen... waarbij Marvin Day ook een hele prominente rol inspeelt. Hij zingt het. En hij heeft ook een deel, wat zeg ik... misschien ook een flink deel van de song geschreven. Het is een kippenvelmoment uh, toen ik dat hoorde op die zaterdagmiddag. En ik denk, ik ga hem ook maar eens even laten horen. Om gewoon nog even stil te staan bij dat moment... En let ook eigenlijk een beetje op het begin van de song. Want daar ziet hij die verwijzingen wel heel erg sterk in. Is it really that important? Did you think you'd need it all? When you stripped down everything around you.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 man The House of Cards. En als je er ook bij nadenkt... Pff, ik heb er ook echt uh, moeite mee. Um, dan, um, ja, dan, dan vallen eigenlijk alle sp spullen... Uh, sp sp sp uh, Puzzelstukjes gewoon in elkaar. Uh, dat heeft uh, gewoon te maken met de manier... waarop Marvin Day dat nummer brengt. Gedragen. En Rob van Horsen... Uh, die dan eigenlijk al weet... dat het uh, eindig is, het leven. En dat is een beetje ook uh, hoe George Koijmans zich min of meer moet voelen. Uh, want ook dat was vorig jaar bekendgemaakt... dat ook hij uh, leed aan diezelfde uh, gevreesde ziekte, ALS. En het geld wat uh, daarmee opgehaald wordt met uh, de House of Cards... dat gaat ook naar de ALS. Goed, uh, we gaan uh, weer even weer met uh, de nuchtere feiten om. Want uh, we hebben ook uh, te maken met nieuwe singles die uitkomen... Uh, en. Zaterdag 17 december is wel een beetje een afwijkende datum, maar dat maakt dan niet zo gek veel uit. Um, want uh, we kunnen het ook meteen aan haar vragen, want we hebben haar aan de telefoon en dat is Emma. Goedenavond. Hai, Voluit heet jij Emma Immerzeel, maar um, je noemt je anders. Ja, klopt. Um, ja, mijn artiestennaam is dan Emma I. Ja, Waarom heb je voor die uh, naam gekozen? Um, ja, dat was een beetje een gezamenlijke beslissing met mijn manager. Hm. Want nee, ik zelf dacht eerst dat ik als artiestenaam zou doen Emma Immerseel. Ja. Alleen... Um, ja, toen um, bedachten we toch van dat het wat handiger was... om um, ja, toch een beetje wat meer een artiestenaam te hebben. En ik zelf... Dat eigenlijk ook niet helemaal lekker met oh, alleen maar Emma Immersheel. Want ik hmm. vond ik ook wel niet echt iets hebben per se. Nee. Dus, dus. dus, dus dat, uh, dat is eigenlijk uh, gewoon het verhaal erachter. Oké. Okay. Uh, ja. ja, want dat is eigenlijk toch ook wel, wel even um, de vraag uh, waarom, uh, waarom en hoe zit dat dan? Um, ja. Maar ik, uh, ik, ik volg je ook wel een tijdje al op Instagram. Uh, maar je bent al uh, bezig geweest, want uh, ook jij bent bij de collega's. Van de Sound of Harlem geweest, als ik het uh, wel begrepen had. Of klopt dat niet? Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Dus bij uh, Rudy Nicola en zijn vrienden? Ja, zeker. Ja. Um, dan neem ik aan, dan had je dus ook al wat, uh, wat uitgebracht. Um, nou, ik had eigenlijk nog niet echt iets uitgebracht. Maar um, daar was ik toen mee bezig, want ik had een nummer gemaakt. Uh -huh. En uh, die wou ik toen wel van de zomer en zo uitbrengen, maar... ...toen kreeg ik van de zomer management. Ja. En ja, daarmee ging ik toen ook praten en zo. En ik was van ja, ik heb dit nummer, die wil ik heel graag uitbrengen. Hm. Um, en toen bleek er eigenlijk nog behoorlijk wat werk aan de winkel te zijn. Ja. En toen hebben we dat eerst allemaal, ja... ...dat heeft echt een aantal maanden dus ook geduurd. Maar um, ja, toen hebben we dat allemaal een beetje, ja... ...alle puntjes op de i gezet, om het zo te zeggen. Hm. En het nummer uh, helemaal opnieuw laten uh, ja, opnemen qua song uh, mixen en masteren. En ja, dat is dan nu het nummer die ik dan uit ga brengen. Ja, en dat en dat is een beetje het, uh, het, het verhaal uh, wat je wat je uh, gedaan hebt hè, eigenlijk uh, met, uh, met dit. Uh, ja, een beetje wel. Want ja. dat is natuurlijk ook wel bij, um, ja. Sound of Harlem uh, gezongen, ja. maar toen dacht ik dat hij nog vrij snel uit zou komen. <laughs> um, want uh, nu begint het dus echt voor je, begrijp ik, uit het hele verhaal. Met uh, management uh, erachter en noem, en noem maar op. Is de, ja. Dit is dus je, echte, je eerste echte single die je ook echt uit gaat uh, brengen? Ja. ja. ja. Um, even maar, um, ben, je, ben je al lange tijd met, met muziek uh, bezig? Ja, al heel erg lang wel, ja. Ja, ja ik, uh, ik zing eigenlijk al echt sinds ik ongeveer drie, vier jaar ben. Mm. En ja, mijn eerste nummer schreef ik eigenlijk al op mijn zesde. Dus dat was al voor mij al echt van jongens af aan, van dit ga ik gewoon doen. ja En ja, op een gegeven moment, op de middelbare school, ging ik er wel wat meer werk van maken. Ja. En... Toen ging ik ook een muziekopleiding doen uiteindelijk. En, um, ja. Heb je die toevallig ook uh, gevolgd bij In Holland? Want het zit uh, bij jou, uh, als, uh, als ik het goed begrepen heb, uh, bij jou in de achtertuin. Ja, dat is waar. Maar uh, <laughs> helaas heb ik dat niet daar gevolgd. Ach, ach. <laughs> ja. Ja. ja. Nee, ik heb een mbo muziekopleiding gedaan uh, ja. op het ROC van Amsterdam. Oh, dus het is wel uh, enigszins in de buurt. Ja, ja, ja, op zich wel. Ja. Um, maar uh, als je vanaf je zesde al bezig bent... ja hoe, hoe is dat dan uh, bij jou uh, gegaan eigenlijk? Uh, ben je dan gewoon maar gaan schrijven? Als, moet ik me dat voorstellen als meisje van zes? Ja, ja, ja dat, omdat ik dus ook al vrij jong dus al aan het zingen was... Hm? voor zover ik me dus daar nog iets van kan herinneren... Uh, keek ik dan wel eens naar kinderen voor kinderen. En dan zong ik ook wel eens met mijn zus. En dan opeens hadden we het idee dat we ook een nummer gingen maken. wat daarbij zou kunnen passen. Ja. Ik heb het nooit aan meegedaan. Maar uh, ja, zo kwam er dus wel een nummer uit. En ik vond het zo leuk dat ik dat gewoon vaker ging doen. En, en, en van, van het een is het ander eigenlijk gekomen in dat opzicht? Ja, eigenlijk wel. Want dan had ik steeds gewoon. Uh, ja, een beetje tekst in mijn hoofd. En dan dacht ik, oh, dat kan ik wel zingen. En dan kwam er gewoon heel vrij makkelijk een melodietje uit en zo. Mm -hmm. um, die, nieuwe, dat is, die is de eerste single, Ik ben ik. Ja. Ja. Uh, vertel eens even, uh, hoe uh, want, want is dit uh, het, uh, da, ja, het moment dat je dus nog meer singles gaat uitbrengen? Ja, zeker. Ja, <laughs> Dus ja, dit, dit, dit ja. is eigenlijk een beetje het start zijn dat we nog meer van jou kunnen gaan verwachten in dat opzicht. Ja, ja dit is wel echt uh, ja, de opening eigenlijk van ja. meer van mijn muziek. Ja, want ik hoor aan je dat je toch eigenlijk nog vrij jong bent in dat opzicht. Ja, ja. ja, ja, ja dat wel. Ja. Ja, nou nee, ja, goed. Ik, ik, ik, ik, ik heb een beetje te maken dus eigenlijk met iemand die echt een beetje de, de, de, de beginfase eigenlijk uh, aan, het, uh, aan het uitpluizen is en uh, uh, ontdekken van wat de muziekwereld min of meer inhoudt. Ja, ja want ondanks dat ik dan uh, drie jaar een muziekopleiding heb gevolgd en ervan ja. geslaagd ben, uh, merk ik nu toch wel dat er echt veel meer is dan wat ik daar heb geleerd. Ja. En, ja, het is wel eens, Ik dacht van... Oh, ik, ik snap het nu wel. Ik kom er nu wel uh, doorheen. Ja. Dat gaat me wel lukken zo. En ja. toen dacht ik van... Oh, dit is toch wel echt een hele grote industrie. Ja. Ja, uh, ik, ik kan me voorstellen... Dat het uh, toch best een, uh, een beetje duizelt in dat opzicht. Uh, maar, dit, maar deze eerste single... Als ik... Uh, ik ben ik. Want zo heet die. Uh, is dat ook, uh, vertelt dat ook een beetje jouw verhaal? In dat, dat opzicht? Nee, uh, dat dan weer echt totaal niet. Hm. Maar um, ja... Wat ik kan zeggen, het nummer, uh, want waar ik voornamelijk over schrijf is liefde en heel veel vormen daarvan of het nou leuk is of niet, et cetera. Mm. En ja, dit nummer kwam wel, uh, dit heb ik vorig jaar in oktober geschreven. Mm. En ja, het kwam meer omdat ik ook een gesprek had gehad met een zanger en hij, uh, want ik was toen heel erg, ik wist niet echt wat ik wou maken qua muziek en ook nog niet of ik het Engels zou doen of Nederlands. Mm. En op een gegeven moment vroeg hij aan mij van... maar waarom schrijf je in het Engels? En toen dacht ik... nou, dat weet ik eigenlijk ook niet. En toen kwam het er eigenlijk een beetje op van... laat ik gewoon een nummer schrijven in het Nederlands. Mm. En... ja, toen kwam dit nummer eruit. En ik dacht... oh, maar dit ligt me eigenlijk toch wel beter. En het is eigenlijk een nummer dat wel gaat over... Uh, liefde. Mm. Um, en ja, de boodschap erin is eigenlijk van... Het zijn twee verschillende mensen hmm. en ja, ik ben ik en daar kan ik niet zoveel aan doen eigenlijk. Ja, eigenlijk is het zoiets van, uh, je moet het ermee doen met, uh, met wie ik ben, zo, uh, zo komt het eigenlijk over. Dit ben ik. Ja, ja. ja daar, dat is wel mijn intentie geweest in ieder geval. Oké, okay. um, nog even over waar jij te vinden bent, waar ben je op te vinden? Uh, vooral heel erg op uh, Instagram. Hmm. Um, en dat is dan op Emma, uh, laagsteepje uh, I, uh, laagsteepje official. Uh, en dus Emma I eigenlijk. Ja. Uh, en daar ben ik uh, tot voor nu in ieder geval het meest actief. Oké, okay. dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is Emma uh, I met uh, Ik Ben Ik. Wat ik zou moeten doen Ik blijf maar zoeken Maar ik blijf stuk op waar ik begon Het is niet hetzelfde En het zal nooit hetzelfde zijn Maar ik ben ik En jij bent jij Uit. En het voelt grijs. Ik weet ook dat jij straks naar een ander meisje kijkt. Maar ik ben ik, en jij bent jij. Potentie in mij, tenminste dat was wat jij zei Was het gelogen of was het de tracht die dat zei De kust die niks meer zeggend was, is blijkbaar voorbij Maar ik ben ik, en jij die jij so Ik ben ik En jij bent jij Kafka, Die single die hadden we vorige week eigenlijk al moeten laten horen. Maar ook daar is het een en ander bij ingeschoten. Want dit is een single die hebben ze 8... Nee, 1 december hebben ze die uitgebracht. Uh, wat zeg ik? 2 december. Want dat is meestal vrijdag. En daarvoor hoorde je Emma Aijen. En die komt uit de buurt. Die komt uit Overveen. En dat ligt eigenlijk op een... nou. Vijf, zes kilometer hier vandaan. Dus uh, nog niet eens. Um, uh, je kan het uh, fietsend af. Uh, als je het een beetje goed en handig uh, doet. Um, dat uh, zeggende. Gaan we nog even wat uh, fijne muziek uh, laten horen. Want uh, ook Noah Lorin. Ik zag ineens uh, bij haar op uh, de Instagram-account. Een, ja, een filmpje van Noah Lorin. Toen ze nog heel erg klein was. Uh, heel bijzonder. Maar we hebben dit jaar. Uh, dat ze samen met Benjamin Fro. Heeft ze nog een. Uh, nog een EP uitgebracht. Het was uh, best een, uh, een vrolijke EP met uh, behoorlijk wat soul, hiphopachtige elementen erin. Maar ook uh, deze, die gaat wel een beetje terug in haar eigen verleden. En die, hoor je, die uh, fragmenten hoor je ook uh, terug in die single. En die single die heet Babbel. Bubble.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 Four years on and I tried and I wonder all I wanted when I was younger was to understand my role model, what's in your head?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 dat kan ik met jou ook en ja. dan kan je het idee maken. Eet bij een kipblaadje, blaadje, Ik weet die shit echt niet, geen fout doen. Dus vertel wat je weet het best. Misdames met die levensles 1 en en oog zijn les. In mijn handen, zij is veel te voor de kinky kappers Door je knieën, billen branden Stoute het ze heeft niks met hakken goede grip, winterbanden En een summer body alle alle kanten Eike ramba's zullen daar bespreken Fusion en tinteling Ja, er is de binnen binnen Ja, er is een benen, benen. Is benen, benen. in de binnen binnen Jong vroetje is binnen binnen Jong vroetje in de binnen binnen Voel het branden van Rens, Jair en Ome Unkel. En uh, die jongen Rens, die hadden we vorige week nog in de, de uitzending. En degene die je er nog extra op hoort, die is hier ook uh, geweest, dat is Jong Louis. En Voel het branden komt van een album dat heet De Staart van de Draak. En deze jongens, die gaan we tegenkomen op Noorderslag. Ze komen uit Sandvoort, zing je niet. Ja, ik kan genieten van een wijn, Maar soms ben ik niet van mijn vriendje Yeah, ey, ik wil genieten van mijn bitch Wow, jongens uit de Etsy maken hits No, Nou, your body, zet het op die tits Nou, vroeger had ik schoren, nu grip. Wow, yo, vanavond geef ik uit, ik ben een maatje vrij Super nonchalant, maar mag de schade zijn Vier me jongen binnen, laat mijn maatje vrij want jij kan vrij zijn, vrij zijn. Beweeg het op die pieten. Ik heb tijd vrij, tijd vrij. Vanavond ben ik hier. Als je bij mij blijft, mij blijft. Vernies ik je verdriet. Want ik heb niets. En willen en iets wat ik heb willen en iets wat ik heb en wiet Van een wijntje bestellen nog een treintje Baby shake het voor me geeft een paar vrouw een seintje Ben niet, in mijn system kan vanaf niet meer rijden Genieten van mijn wietje kan ook als je van me krijgt Sorry gooi het op, dus doe ik het op, fuck Baby we hoog in, ik kan springen in m'n Viet en in het zand, Het is dus de wiet die me nu op, fuck. In mijn beeld, laat je lezen uit de kost, want jij kan vrij zijn, vrij zijn Beweeg het op die pieten. ik heb tijd, vrij, tijd, vrij Vanavond ben ik hier als je bij mij Blijf, mij, blijf, Genees, ik je verdriet want ik heb wiet ik heb pillen en wie het schat, ik heb pillen en wie het schat, ik heb pillen en wie het is een vriend. Ze kan het zakken naar beneden. En zo je pillen op die piet, dan ik heb pillen en wie het is een vriend. Ik kan genieten van een wijntje, maar soms geniet ik van mijn wit, dan ik heb pillen en wie het is een vriend. Het is eigenlijk een beetje de opmaat naar vorige volgende week, wat hij uh, nu hoort. Maar ik moet nog even welkeurig netjes zeggen wat hier voor allemaal geweest is. Want uh, Rose Spearman en Blair Jollans hoorde je net met het branden... Nee, wat zeg ik, uh, Blair Jollans? Uh, Chris, iets, iets met de biocide. Ik moet het goed zeggen, hè? Um, daarvoor hoorde je uh, zandvoerse aangelegenheid. Want uh, Siggy en Dins staat deze week ook trouwens een artikel in de Zandvoerdse Courant. Die komt ook een beetje van mijn handhijf. Um, maar dat heeft alles te maken met soldatenwerk. Want dat uh, album is uitgeroepen bij 3 voor 12 als het album van de week. In uh, week 49 is dat uh, geweest. We zitten tegenwoordig nu in week 50. En ze mogen dus een showcase uh, gaan verzorgen bij... Uh, ...eurosonic Noorderslag. Nou, En je net heb je de interlude gehoord... ...van Low Edits. Volgende week zijn ze hier ook daadwerkelijk... Uh, ...in de studio. En dan komen ze dus... ...gewoon een setje doen. Uh, dat, wordt, uh, dat wordt heel speciaal. Iets met uh, lichtpalen. Dus we kunnen, we kunnen onze borsten... ...een beetje nat maken. Voor de rest hoeven we eigenlijk... ...niet gek veel te doen. Uh, dan alleen maar gewoon... Uh, ...twee uur lang uh, te luisteren. Dus dat, uh, dat is een beetje... ...het, uh, het spoorboekje wat, uh, wat... ...we volgende week uh, gaan doen. Maar om dat allemaal een beetje netjes uh, een beetje naar, naar voren te brengen van wat, uh, wat er allemaal uh, gaat gebeuren, draaien we natuurlijk ook iets. En dat is het titelnummer uh, van het album, wat ze dit jaar in september hebben uitgebracht. En dat nummer dat heet Evolver.